Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. In Moskou zijn 40 mensen omgekomen in een muziektheater. Gewapende mannen schoten daar om zich heen. Ook waren er meerdere explosies. Minstens 100 mensen zijn gewond geraakt, onder wie ook kinderen... Volgens correspondent Geert Groot-Koerkamp werd er de afgelopen tijd al gewaarschuwd voor een aanslag. Pakweg twee weken geleden heeft eerst de Amerikaanse ambassade in Moskou gewaarschuwd uh, dat er mogelijk uh, aanslagen zouden kunnen plaatsvinden. Uh, en verschillende Europese uh, ambassades, ook de Nederlandse ambassade, die hebben daarna ook de eigen burgers opgeroepen in ieder geval uh, voorzichtig te zijn uh, en zich niet op te houden op uh, plaatsen waar zich heel veel mensen zouden bevinden. Er zouden één of meerdere arrestaties zijn geweest, maar het is niet duidelijk of het om de schutters gaat. De reacties op de video van de Britse prinses Kate stromen binnen. Vanavond maakte ze in een video bekend dat ze kanker heeft en chemotherapie krijgt. Correspondent Fleur Lounsbach. Het was een heel persoonlijk rustig bericht. Ik denk dat we haar nog niet vaak op deze manier hebben gezien hier in de Britse media. En prinses Kate is natuurlijk enorm uh, bekend en populair. Uh, het is de, natuurlijk de vrouw van de troonopvolger, dus de toekomstige koningin. Maar het is ook een celebrity hier. Het is een stijlicoon, het is iemand die elke dag op de voet wordt gevolgd door de pers en door de tabloid. Koning Charles vindt dat de prinses moed heeft getoond door te spreken zoals zij dat deed in de video. Charles heeft zelf ook kanker... en zegt dat hij de afgelopen weken in nauw contact was met Kate. Premier Sunak zegt dat de prinses de liefde en steun van het hele land heeft. En Amerikaanse president Joe Biden noemt het verdrietig nieuws... en wenst haar een goed herstel. Ander nieuws. Bij een steekpartij in Ter Apel is vanavond een persoon zwaar gewond geraakt. Volgens RTV Noord was de steekpartij bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers. De politie kan dat nog niet bevestigen... De gewond is naar het ziekenhuis gebracht en er is een verdachte opgepakt. Het weer in de loop van de avond wordt het overal droger. Morgen van alles wat: zon, wolken, maar ook kans op zware buien. Het wordt maximaal 9 graden. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu, see it. the I can cry To be old I can cry el ritmo a eso, dale, dale. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Eso es mi gente.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 to be my